Dus ik twee jaar voor de Viva thuis. Ja. het? Vind je het leuk? En de laatste de jaar ben ik bij de ouderen. Oké, okay, ja. Omdat ik ben aan. De, aan. Ja. Ja. En uh, hoe lang ben je al uh, woonachtig in Zandvoort? Vanaf 1 april 2009 ben ik in uh, Zandvoort komen wonen. Want ik zocht een kamer. Want ik belde, werkte zowel al in Haarlem als Overveen, Bloemendaal en Zandvoort. En toen dacht je, nou, ik wil wel graag bij de zee gaan wonen. Of uh, <laughs> vond je een, een kamer? Nee, dat is eigenlijk uh, zo geleid. Ik, ik, ik zocht wel iets, maar ik had nooit verwacht dat ik eigenlijk in Zandvoort zou komen wonen. En uh, bevalt het uiteindelijk, Zandvoort? Ja, fantastisch. Ja, fantastisch Ja, Wat vind maar... zo fantastisch aan ons dorp? Dat horen we graag. Uh, en, en, en. Nou, de zee en uh, de duinen. De bossen die je daar dicht in de buurt hebt. Het is uh, een stadje vind ik ook erg gezellig. Ja, het is heel mooi. Okay. Ja. Heel leuk. Ja. Gezellige mensen. Ja. En ga je graag wandelen in de natuur? Ja.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 ...bewerk ik het met pailletjes. Oh, dat wordt heel mooi. Ja. En dan zet ik het op stof. Prachtig. Nou, ah, dat is wel een hele leuke hobby. Nou, Ria, je bent niet opgegroeid in Al-Zandvoort, denk ik... ...want je woont hier nog niet zo lang. Uh, waar ben jij geboren? Ik ben geboren in Amsterdam. En ik ben één van een tweeling. En we zijn uit het ouderlijke wachten ontheven...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 was dat een soort harde omgeving toch voor kleine kinderen? Nee, het kinderen? was geen harde omgeving. De kinderen werden daar gewoon, eigenlijk gewoon opgevoed. Mm -hmm. Want daar was rust en, en, en, en vrede. Maar als kind maak je wel natuurlijk, uh, gaat er veel dingen in je, in je om eigenlijk. Ja, natuurlijk. Dus ik had heel veel vragen eigenlijk uh, in, mijn, in mijn leven als kind eigenlijk. Maar de opvoeding daar zo, dat, uh, dat was gewoon mijn thuis.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 En, uh, en wie waren mijn ouders? En, uh, en je kreeg ook het gevoel van dat je dan ergens nergens eigenlijk bij hoorde. Ja. Dat, dat ging in, als kind in je om eigenlijk. Ja, als kind verlang je toch naar een warm nest natuurlijk, een vader en ja. een moeder die er voor, die, voor je is. Ja.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 ja, ik ben eigenlijk uh, uit het gezin uh, weggegaan. En ik ben uh, weer teruggeplaatst in het kinderhuis. Weer bij datzelfde kinderhuis? Nee, worden... dat was een ander kinderhuis. Oh, ja. Weer uh, zijn we. Ik was natuurlijk ook een stuk ouder weer. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik ongeveer 12 jaar was. Ja. Dus, uh, ja. En uh,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 En uh, ja, dat was het punt eigenlijk, dat ik uh, eigenlijk naar God riep. Ik heb mijn ogen, op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? for gold.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 Ja, want wat gebeurde daar met je? Wat, wat was die omkeer dan? Ja, ik voelde gewoon van iets van binnen in, in mijn leven gewoon gebeuren. Mm. En uh, na, na drie weken, toen ik de trap af uh, liep om boodschappen te doen, mijn huis uit... Uh, ...hoorde ik ineens een, een stem dat, dat, uh, dat zei van... ...misschien is Jezus toch de enige weg tot redding voor mij. Dat hoorde je echt? Dat je hoorde al, als ik dan. Ja, nou, ik hoorde het gewoon heel hard gewoon uh, zeggen... Ja. Ja. Het was als een, als een, als een engel was het gewoon. Zo'n soort geluid was dat. En wat deed dat met je, dat je dat hoorde? Ja, als het ware stelde God eigenlijk mij, mij in vraag. Ja. En daardoor ging ik eigenlijk zoeken naar de Heer. En hoe ging je zoeken naar God? Hoe doe je dat? Nou, ik kwam eigenlijk in Hoge Katerijnen terecht. En ik kwam een... Een, een bijbelse kraampje tegen en nou ja, dat, dat, dat interesseerde mij, dus ik, dat trok mij daar naartoe. En toen zag ik een, een, een foldertje waar heel klein stond koffiebar. Oh. Nou, en ik dacht, nou, daar ga ik vanavond naartoe. Dus je ging naar aanleiding van het foldertje naar de koffiebar in Utrecht? Ja. Oké. Okay. Nou, het was heel gezellig, hele jonge mensen daar, ze die daar waren en, nou, heerlijke koffie gedronken en ja, ik vertelde toch een beetje eigenlijk van mijn leven, want, want ik zat natuurlijk best wel in een hele barre, moeilijke situatie. Nou. En, uh, en ze nodigden me uit voor de kerk, voor de kerkdienst. Nou, dat, ik was jaren niet meer naar de kerk geweest, dus ik nee. vond het wel, uh, wel heel leuk om dat weer eens mee te maken. En wat dus, was dat voor kerkdienst? Wat was dat? Een katholieke kerk? Nee, het was, volle, was? het was een volle evangeliegemeente. Oh, heel wat anders dan je ja. geleefd was dus. ja. ja. En hoe vond je dat daar?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 Hij, hij, hij heeft de deur uit, uit mijn leven van me weggenomen. Hij heeft de angsten uit mijn leven genomen. Hij heeft de pijn van, van, van, van misbruiking weggenomen. En uh, ja, ik zoek dagelijks mijn leven met de Heer. En van dag tot dag word je gewoon vernieuwd. Ik praat heel veel met de heer overdags. En uh, uh, tijdens mijn werk, als soms heb je ook wel eens momenten dat je even alleen bent met uh, dingen dus dat ik dan toch wel vaak uh, uh, stil ben om te luisteren naar, uh, naar de heer of ik ga bidden. Uh, dat doe ik ook wel eens. En uh, ja, hij is altijd bij mij. Ja, ervaar je dat echt als een vriendschap?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 Ik kan me één ervaring wel vertellen. Dat uh, is, is kort geleden dat ik, ze, dat ik ineens op, op een ochtend naar de kerkdienst uh, liep. En dat God mijn eigen tegen mij zei van, uh, dat hij heel veel van me hield. Dat, is wel heel en dat hij me zo uh, lief heeft. En, uh, ja. Ja. Ja, dus je voelt je zo lief door God. Dus ja. Je weet echt zeker van... Uh, ja, hij houdt heel veel van ja. mij.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 ik heb nu? wel ooit mijn moeder leren kennen oh, en het ja. is uh, heel kort geweest en ze is toen uh, uh, overleden want ik ben toch wel op zoek gegaan naar wie mijn moeder was ja. en uh, ze, is, uh, ja, ze is overleden en uh, ja, je komt op een gegeven moment tot een verwerkingspunt en dan, uh, ja, dan, dan uh, ja, ook dat neemt God weg ook die, hmm. die, die plek in je leven en je geeft het een plaats en, je, en, en ja, dan laat je dat los en je gaat weer verder ja, dus je kon wel begrijpen, naar, naar spreken met je moeder, hoe de dingen waren gelopen, ja. je kon haar ook vergeven, of, ja. hoe ging dat? Ja, ja, ik heb ooit een keer, kwam ik in de samenkomstdienst, dat God echt aan mij vroeg of ik mijn moeder wilde vergeven. Nou, dat is makkelijk lijkt me. Uh, nou, ik, dat wilde ik gewoon heel graag, want ja. ik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 Ja. Dus het is toch allemaal, uh, dat die ontmoeting met je moeder heeft ook heel veel genezing gebracht. Ja. Want dan kon je ook alles misschien meer ja. in een... Ik uh, vond het wel jammer basis. dat ik, uh, ik had, je had nog meer een band van haar meer leren kennen. Maar uh, ja, ze is op een gegeven moment in een verpleeghuis uh, opgenomen. En uh, ja, daar is ze toch eigenlijk na een half jaar overleden. Ja. Dus, uh, ja. Mm -hmm. En uh, dan moest je dat toch op jouw manier toch weer uh, verder, wat toch wel weer verwerken. Ja. Dus, uh, ja. En ik denk ook door dat, dat God ook een vader van je wordt. Dat, dat je ook dan, ook, hij je troost ook altijd door uh, dat je met hem kan praten uh, over dat je, wat je dwars zit. En ja, dan dat geeft tot God toch weer uh, vreugde of mensen die je uh, van de kerk, een vertrouwenspersoon waar je dingen als meedeelt. En zo, en zo ja. kom je dan toch uh, door die uh, situatie heen. Ja, dus God heeft mensen om je heen geplaatst, ja. ook ja. waar je dingen mee kan gaan verwerken, ja. bespreken. Ja. En, en hoe, hoe sta je nu in het leven? <laughs> ik ben heel gelukkig en uh, ik ben heel blij. Mm. En ik vind het heel leuk om in uh, Zandvoer te wonen ja. en daar te werken. En uh, ja, ik geniet gewoon van alle dingen. Nou, mm. ja, dat is toch goed te horen. Ja. <laughs> nou, dank je wel voor dit interview. Ja. Ja. Ja. Heel graag gedaan. Wie is als hij De leeuw maar ook het land we zitten op de troon, bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste heer. Praise Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaan. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt hem. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lang, de op de troon. Bergen dagen in, de zegen het gaat sterven, voor de allergoste weer.